11 uur, het LOS Journaal, door Alt Megens. In Zwolle is een winkelpand aan de melkmarkt zwaar beschadigd door een explosie. Het grootste deel van de voorpij is weggeblazen. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De hulpdiensten in Zwolle zijn massaal uitgerukt. Het getroffen pand zou op instorten staan. Aangrenzende panden worden ontruimd.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 De afslanking van de Rijksoverheid gaat sneller dan verwacht. Het vorige kabinet stelde zich ten doel om bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen eind dit jaar 12.800 volledige banen te hebben geschrapt. Daarvan zijn er tot en met 2010 al 11.485 verdwenen. Het idee achter de operatie is dat een afgeslankte overheid met minder mensen meer kwaliteit oplevert. De bezuiniging moet 630 miljoen euro opleveren. Het fiscaal voordelige banksparen wordt steeds populairder. Nederlandse huishoudens hadden eind vorig jaar een bedrag van ruim 7 miljard euro op bankspaanrekeningen staan. Dat is ruim 2,5 maal zoveel als het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Behalve voor het pensioen en de eigen woning kan sinds vorig jaar ook voordelig worden gespaard voor een begrafenis en voor het wegzetten van een gouden handdruk. Vooral van bankspaarrekeningen voor de gouden handdruk wordt veel gebruik gemaakt. Op zulke rekeningen was eind 2010 ruim 800 miljoen euro ingelegd. Groot-Brittannië heeft de Syrische president Assad opgeroepen het geweld tegen burgers te beëindigen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Heek wordt er samen met internationale partners nagedacht over maatregelen tegen Syrië. Ook de Verenigde Staten hebben aangegeven in actie te willen komen om het geweld tegen burgers te stoppen. De VS heeft zijn burgers gevraagd Syrië zo snel mogelijk te verlaten. En ook een deel van het ambassadepersoneel wordt teruggetrokken. De afgelopen dagen is het Syrische leger steeds harder opgetreden... tegen betogers voor meer democratie. Het weer zonnig. Bij matige noordoostenwind aan de kust is de wind vrij krachtig. 14 graden wordt het op de wadden en 21 graden in het binnenland. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft de hele dag droog. ANB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevenlaken 5 kilometer. Verderop bij de Alfred Bunschoten 3. De A10 West richting Den Haag bij Westpoort 2. A12 Duitse grens richting Arnhem bij Knopend Waterberg 2. Verderop richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 5. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Knopend Walburg en, en Knopend Ewijk 2 kilometer.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 Lange tijd leek het vrijwel onmogelijk om de Sagrada Familia van architect Gaudi af te bouwen. Miljoenen toeristen bezoeken de kerk die al eeuwen in de stijger staat in Barcelona. Maar nu zit er schot in de zaak dankzij technieken uit de vliegtuigindustrie. Antonio Gaudi. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. Radio 1. De met Felix Meurlups. Goedemorgen. Ik ben vanochtend ook weer wederopgestaan waarvan acte. in dit uitgeslapen hoofd verdiept zich in het zuinig rijden. Want zuinig rijden loont vorst, zegt verkeersminister Schultz van Hagen bij de opening van de autorij. zei ze dat. En ze wees op de gevolgen van zuinige auto's en dure benzine. Maar er is nog een besparing, het nieuwe rijden. Onze verslaggever vond uit hoeveel liters dat kan schelen. Vanavond praat de Tweede Kamer met de regering... over de nieuwe Nederlandse trainingsmissie naar Kunduz, Afghanistan. Is aan alle eisen van de Kamer wel voldaan? Militair historicus Chris Klep volgt dat debat met interesse. Hij studeert al 25 jaar op de besluitvorming rondom vredesmissies. En over de eerdere beslissing om naar Uruzgan te gaan... schreef hij een boek. Over een minuut of tien praat ik met hem. En na half twaalf luistert Chris Klep mee naar Harry van Bommel van de SP... Hij vraagt zich af of de politieagenten in Kunduz echt worden opgeleid... om het verkeer te regelen of dat ze worden ingezet in de oorlog. En wilt u bij in de ogen kijken? Surf naar degids.fm Eerst iets anders op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Een artikel met de kop soldaten weigeren vrijwilligerswerk. Defensiepersoneel is woedend vanwege de bezuinigingen en acties die, uh, uh, ja, die zijn op komst. En aan de telefoon is Wim van den Burg, hij is voorzitter van de AFMP, dat is de vakbond voor Defensiepersoneel. Meneer van den Burg, goedemorgen, we hebben vier minuten voor dit gesprek. De klok gaat lopen. Hoeveel militairen stoppen met dat vrijwilligerswerk? Nou, daar hebben we geen zicht op. We hebben de afgelopen twee weken hebben wij geïnventariseerd bij de actiebijeenkomsten. wat voor mogelijkheden we wel hebben. Militairen mogen niet staken, dus dan ga je kijken uh, wat wel kan. Uh, en daar hebben we vastgesteld dat een aantal militairen zeg maar, regelmatig worden benaderd om vrijwillig uh, te doen. Voor allerlei ondersteuningen van evenementen. Maar veel belangrijker is denk ik dat militairen willen laten zien, ook buiten de poort, uh, dat ze met name de personele gevolgen uh, en de onverschilligheid die er in de politiek Den Haag is ten aanzien van die gevolgen van de bezuiniging op de defensie. Uh, in ieder geval een onvrede erover willen laten blijken. Als we het, als het hebben over dat vrijwilligerswerk, waar gaat het dan over? Nou, ik weet van het eigen verleden dat uh, bijvoorbeeld uh, bij CEL Amsterdam... Uh, maar ook bij bijvoorbeeld paardensportevenementen regelmatig een beroep werd gedaan op uh, vrijwilligers. Uh, we weten natuurlijk ook dat bij de Nijmeerse Vierdaagse... Een, een beroep wordt gedaan op uh, vrijwilligers. Uh, en in dit geval uh, is het natuurlijk zo dat... Bij de bijeenkomsten eh, met name dat soort opties zijn genomen om in ieder geval te laten zien, eh, ook aan het publiek, dat eh, de onvrede groot is onder de militairen. Dat gaat niet meer gebeuren, althans voorlopig niet. Er komen ook prikacties bij de vliegvelden Eindhoven en Rotterdam om te laten zien dat er ook buiten de poort wat gebeurt. Wat zijn dat voor acties? Nou, we weten dat uh, het defensiepersoneel buitengewoon flexibel is. Uh, en wat dat betreft een nogal heel flexibel omgaan bijvoorbeeld met uh, arbeidsomstandigheden en arbeidstijdenwet. Uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld een vliegveld, uh, bijvoorbeeld Eindhoven, waar burger en militair uh, samenwerken. En dat betekent in feite dat er eigenlijk te weinig personeel is op het vliegveld om het werk goed te kunnen doen. En als militairen dus een stipt aan de wet uh, houden, uh, dan hebben we daar eigenlijk een personeeltekort. En dat zou dus ook consequenties hebben voor de burgerrechtvaart die in Eindhoven plaatsvindt. Dat zal de toerist leuk vinden. Nee, dat zullen ze niet leuk vinden, maar net zo goed als 6.000 militairen het niet leuk vinden op straat te worden gezet. En er kennelijk geen enkele uh, interesse is in politiek Den Haag en in de burgerij. Terwijl uh, militairen wel bereid zijn om hun leven voor de samenleving op te geven. Dus uh, dat mag ook best wel uh, wat bozig zijn. Meneer uh, Van den Burg, acties ja. over de rug van de burger. Nou, dat vind ik helemaal niet. Ik denk dat wij uh, kunnen laten zien dat militairen te doen. Ik geef maar even een voorbeeld. Gisteren ook weer met de natuurbranden. Het zijn iedere keer de militairen die op dat moment optreden... om de samenleving te beschermen en te zorgen voor veiligheid. Uh, ik denk dat het ook uh, zo mag zijn dat militairen beroep de samenleving doen... als het gaat om situaties waarbij militairen in de problemen zitten. Uh, gaan ze dan ook die branden niet meer blussen dan in de toekomst? Dat gaan we zeker wel doen, want veiligheid uh, is en blijft uh, prioriteit ook, een, uh, ook voor militairen. Ook hier in eigen land. En dat betekent dus dat dat zeker niet aan de orde zal zijn. Maar alles wat binnen wettelijke kader mogelijk zal zijn, die actiemiddelen zullen militairen ongetwijfeld gebruikt. Evenals trouwens het burgerpersoneel van Defensie. Want vergeet niet, er werken ook 20.000 burgers bij Defensie... en die hebben ook nog de uh, mogelijkheid om eventueel werk te onderbreken... dan wel het werk uh, volledig neer te leggen. En gaan die staken dan? Uh, ik sluit dat zeker niet uit. Uh, het actiecomité komt morgen bij elkaar... om in de eerste inventarisatie te doen van al de actiebijeenkomsten. En wat ons betreft staat alles open. Met kolonnes het verkeer in de spits blokkeren, lees ik. Maar dat vindt u niet goed, hè? Uh, dat lijkt ons wat minder verstandig. Uh, ten eerste levert dat uh, denk ik uh, veel overlast op uh, en dat zal de publieke opinie zeker niet op onze hand uh, brengen. Daarnaast is het zo dat dat ook grenzen overschrijdt, want wij willen wel binnen het wettelijk kader blijven en het uh, gebruik maken van uh, defensiematerieel om actie te voeren. Uh, dat is niet toegestaan. Uh, het laatste wat wij willen is dat onze leden in de strafrechtelijk terechtkroma uiteraard. Terecht, terecht, terecht, terecht, terecht, terecht. Meneer Van den Burg, denkt u echt dat de minister door de acties minder mensen zal gaan ontslaan? Wees eens eerlijk. Nou ja, ik hoop wel dat die onverschilligheid die in de Kamer op dit moment Nou ja, dan is. wordt hij verschillig. Uh, en dan zegt nou ja, hij, ja sorry, het spijt me, maar ik moet bezuinigen. En helaas, de concentratie is... Ja, maar dat, is... dat vind ik zo'n enorme dooddoener uh, bij de eerste beste bedrijfsluiting. Uh, dan staat de hele Kamer op zijn achterste benen. Nu gaat het om mensen die bereid zijn voor de samenleving zelfs hun leven te offeren. Ik kan me niet voorstellen... Dat die onverschilligheid in de Kamer blijft. En ik hoop ook, iedereen begrijpt dat ook Defensie moet bezuinigen. Maar dat dat wel een evenredigheid gebeurt. En niet en dat het tot het hmm. gedwongen vlak duizend Belgaat, meneer Van de Beur, voorzitter van de AFMP. We weten morgen meer, want dan wordt het actiecomité. Uh, oh ja, dat stelt dan uh, de plannen op. En dan kunnen we zien wat er echt gaat gebeuren. En hoe de samenleving wordt getroffen door deze actie van de militairen. Die willen dat de burger het nou eens eindelijk snapt. Er kan niet worden gekort op de Defensie. Hartelijk dank. Radio 1. Zuinig rijden loont fors, dat zei minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu vorige week op de Autorij. Maar dan gaat het niet alleen om zuinige auto's, nee, de rijstijl van de bestuurder is vooral bepalend voor het gebruik van de auto. Zeker nu de prijs van de benzine boven de 1,75 uitstijgt, is het interessant om zuinig te gaan rijden. Als je een beetje oplet, scheelt het al snel zo'n 20 procent en iedereen kan het. Dat bleek toen verslaggever Jan Peels een lesje nieuwe rijden kreeg... van testrijder en instructeur Paul Maaskant. Je hebt van die uh, energiezuinige banden. Dat is tegenwoordig ook heel belangrijk dat je eco-banden kunt uh, monteren. En in combinatie met de juiste bandenspanning... is dat de eerste vereiste voor het ontwikkelen van een uh, zuinig rijstel. Ja, want je kunt eigenlijk zelf toch ook wel veel doen... aan het feit dat je wat minder vaak bij die pomp komt te staan, hè? Auto's worden steeds zuiniger... Nu is het, het onze kracht om de bestuurders daartoe uh, op te leiden. Dat ze dus kunnen uh, antwoord geven aan de zuinige rijstijl die de auto hun kan bieden. Maar je moet dat zelf weten toe te passen. We stappen even in om te kijken natuurlijk wat ik zelf nog dan daar aan zou kunnen doen. Voor mijn gevoel rijd ik al uh, vrij zuinig trouwens. Ik heb net even gekeken op de teller en kom op uh, 1 op 18 ongeveer uit. Ja, dat is een prima waarde voor deze dieselauto. Je rijdt lange afstanden, dat is natuurlijk een, een voorwaarde voor een zuiniger verbruik. Maar we gaan zo meteen proberen te laten zien dat je ook in de stad in de bebouwde kom... met kortere ritten ook een, een grote besparing kunt halen. Okay. We maken nu eerst een route met je eigen rijstijl. Komen we hier weer terug, doen we dezelfde rit en dan geef ik je de tips. En dan kijken we welk verschil we gaan uh, behalen. Okay, nou... Wees gewoon jezelf. We gaan rechtsaf bij de verkeersrechter. Kijk, het, dat zal zo blijken. Het nieuwe rijden is geen truttige, langzame rijstel. Het is gewoon een rijstel waarmee je minimaal met het verkeer meegaat. En als je beter kijkt, ben je zelfs nog wat vlotter, wat sneller dan het overige verkeer. Omdat jij verder vooruit kijkt. En wat kan het opleveren? Vrij veel verschil in brandstofbesparing. Dat kan variëren van 5 tot 15 procent. Dat halen we eigenlijk bij iedereen gemakkelijk. Maar 15 procent, dat is nogal veel als je dat kunt besparen? In deze tijd zeker. Eigenlijk altijd wel, maar met de huidige brandstofprijs is deze besparing, die we kunnen realiseren, natuurlijk voor iedereen van, van groot belang. Ja, en een drempel, dat is natuurlijk ook elke keer weer afremmen en, en optrekken, Het Ja, en funest voor het uh, nieuwe rijden, want elke keer afremmen en optrekken is natuurlijk uh, verstoring in uh, de acceleratie uh, dan wel het remmen van de auto, wat uiteraard consequenties heeft voor het brandstofverbruik. Maar de volgende zie je nu al, dus je zou, maar goed, ik ga er straks echt specifiek over praten als je het niet erg vindt. ...om het verschil eigenlijk wat beter uh, tot zijn recht te laten komen. Precies, niets voorzeggen in de klas. Zo, ik herken het uh, einde van de route ja. al zo'n beetje... ...want we zijn op de plek zo'n beetje waar we begonnen zijn. Wat is het, 12, bijna 13 kilometer hebben we rondgereden. In mijn eigen stijl. En? Uh, een goede stijl, een behoudende stijl, vooruitkijkend. Maar we gaan uh, zometeen het nieuwe rijden toepassen. En ik ga aan jou verdienen, zoals dat heet... Ja, ik kan er echt nog besparen. Je kunt zeker nog besparen. Nou, dat zal ik even opschrijven. Dat is wel altijd leuk. We hebben gereden. Hoeveel kilometer was de eindstand nu? 14,6 kilometer hebben we gereden. 14,6 kilometer. Even kijken nou, hoor. Je hebt gezien, je hebt nu een, een gemiddeld verbruik gereden... van 6,3 liter per 100 kilometer. En we gaan dit naar beneden. Dan gaan we dit uh, nu brengen. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Start ik opnieuw. Alle standen weer op nul. Oké, okay, en bij de verkeerslichten gaan we rechtsaf. Als de motor langer dan ongeveer 20 à 30 seconden uh, moet draaien, als je dat kunt bepalen, ja. dan zet je de motor aan van start je hem opnieuw. Ook dat maakt deel uit van het nieuwe rijden. Dus elke spoorwegovergang, elke brug waarvoor je staat te wachten... loont het absoluut om de motor uit te zetten. Nou, we weten van het vorige ritje dat uh, na het viaduct dat de weg rechtdoorliep. Schakel hem vast... Nu? Ja, nu al? Nu al, ja. ja. Zo, en zo trekken we dan door naar de 70. Dit is veel eerder geschakelder. Dan ja, dan veel eerder. Doen, ja. En ga nu maar naar 5. Naar 5 zelfs? Ja. Zo. En je merkt dat de motor dit makkelijk kan verdragen. De auto trilt niet, hij bokt niet. Hij kan dus makkelijk in zijn vijf rijden. Als hij nu met een automaat had gereden, had hij ook in zijn 5 gereden. Dus wat de automaat kan, kun je met je handgeschakelde auto ook nabotsen. Dus we gaan rechtsaf. En schakel maar eens niet terug. Blijf in zijn vijf. vijf afremmen. Een klein beetje het niet houden. Ja, oké. Okay. Voetrem. Ga maar terug naar de vierde versnelling. Kijk goed de bocht door. Dus ver vooruit kijken. Niet meer schakelen. Ga maar gewoon in zijn vier rustig de bocht door. Ja, dit zou ik normaal gesproken nooit doen zo. Maar het kan heel makkelijk. Ja. En het is ook technisch niet onjuist juist voor de auto. Want niet terugschakelen betekent dat de motor bij het gas loslaten geen brandstof verbruikt. 60 kilometer. Je rijdt 1200 toeren. De motor hoeft nauwelijks vermogen te maken. En het verbruik is nu zeer laag. Maar dat betekent dus dat je dus veel eerder overschakelt en dat je één en wellicht soms twee versnellingen hoger rijdt dan je normaal doet. En dit zijn allemaal uh, zaken die bijdragen aan een beduidend lager brandstofverbruik. Nou, ik heb ondertussen dat we aan het rijden waren gekeken naar die meter die aangeeft hoeveel liter per 100 kilometer die verbruikt. Maar dat is, dat is nu wel aanzienlijk minder nou, constant. Zodra het kan op dit soort wegen gebruik onmiddellijk de cruise control. Als hij erop zit. Als hij erop zit. Ja, maar heb je een cruise control op afstanden van meer dan drie vierhonderd meter binnen de bebouwde kom, gewoon de cruise control gebruiken. En op snelwegen en op wegen buiten de bebouwde kom we gaan linksaf, Uiteraard altijd voor die cruise control gebruik maken als hij erin zit. Okay. Zo, we zijn terug bij af. Kijken wat nou, we verdiend hebben. Ja, dat één ding. Om te beginnen zijn we één minuut eerder terug als dat we vertrokken zijn. En dat terwijl het drukker was. Terwijl het drukker was. Maar zo zie je maar dat het toepassen van die, die rijstel dat een groot voordeel heeft. Uh, wij zijn geëindigd op een stand van... Jij mag het zeggen? Oh, uh, de, de, de kilometers staan op 29,2. Dus dus de... en, en dat andere dingetje. Ja. 4 Zou dit het zijn? Ja, dat is het. Nou, dat kan toch haast niet? 4,8... In plaats van 6.3. Dus dat heb ik nog nooit gehaald. Nee, zo zie je maar dat het toch heel snel uh, te realiseren valt. En uh, dat het ook geen bovenmatige inspanning kost. Het, het is eigenlijk uh, makkelijk voor iedereen uh, te realiseren. Met je je ervoor openstelt. En je uiteraard de technieken van de nieuwe rij die je eigen maakt. En die je ook elke dag blijft doen. Nou, het verbaast me echt enorm. Dit, dit, dit had ik helemaal niet verwacht. Zoveel. Je ziet het, je hebt het zelf gedaan, Ik was er zelf bij en uh, uh, hou dit zo vast. En dat, dat scheelt je echt op jaarbasis heel veel geld in de portemonnee. Zegt instructeur Paul Maaskant tegen Jan Peels. In een les van een half uur ging het verbruik van 1 op 16 naar 1 op 20. En ze kwamen nu één minuut eerder terug dan dat ze vertrokken zijn, hoorde ik Palmaaskant Maaskant zeggen. Jodie Keen komt gewoon uit Nederland en zingt in het Engels Mad World. This is a Zo'n carrière is begonnen seizoen vroeger veel in achtergrondkoortjes Jodie Keen en Mad World. The gits.fm. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us of je bent de terroristen. President George W. Bush, legde de na 11 september 2001 deze uitgesproken keuze voor. Of je bent voor de Verenigde Staten of voor de terroristen. Nederland koos de kant van Amerika en ging naar Uruzgan. Militair historicus Christ Klep schreef een boek over die reis naar Uruzgan en het boek is gewoon kortweg Uruzgan genaamd. Goedemorgen meneer Klep. Goedemorgen. Bush vraagt en wij draaien. Kun je het zo simpel stellen? <laughs> ja, maar met tegenzin. Um, er was eigenlijk geen keuze dan dat we zouden gaan naar, uh, naar Afghanistan. En we gingen ook al in 2000, uh, eind 2000, eind 2002, dus al vrij snel. Maar met heel veel voorbehouden. En het echte moment komt eigenlijk pas een paar jaar later, in 2005... als de NAVO, de Amerikanen dus, ons vragen om naar Zuid-Afghanistan te gaan. Naar Oerskan dus. Ja, en dan wordt het echt een grote missie. En kunnen we eigenlijk niet meer, niet meer terug. De Amerikanen hadden in Afghanistan een duidelijk doel... namelijk het uitschakelen van de Taliban. Wilde de Nederlandse regering daar een bijdrage aan leveren? Nou, liever niet. Uh, we vonden de term vechtmissie ook niks. Hè. De, we vonden de Amerikanen ook maar bot. Uh, speelt natuurlijk ook in die tijd Guantanamo Bay bijvoorbeeld. Uh, allerlei onthullingen over geheime CIA-gevangenissen... gingen een paar jaar later spelen. Dus wij wilden daar nadrukkelijk niet mee geafficheerd worden. Hè. We moesten geen botte antiterreur missie gaan wilden uh, Een opbouwmissie. Precies. Nou, die kwam uh, toen de Amerikaanse aanval... eenmaal de eerste fase was afgerond... En de Taliban-verslagen leek eind 2001, komt er een opbouwmissie, ISAF geheten, althans ondersteund door ISAF, en met een VN-mandaat. Dus dat klonk alweer een heel stuk beter dan, he, was gelegitimeerd, was internationaal aantrekkelijk. Ja, en toen, toen werd het alweer wat makkelijker om voor die ISAF-keuze te doen. En toen zijn we dus een tijdje in Kabul gaan zitten, bijvoorbeeld, met een beperkte hoeveelheid mensen. We hebben F-16 gestuurd, Apaches. Uh, we hebben zelfs nog even deelgenomen aan Enduring Freedom, he, aan die Dat was die andere missie, hè? Ja, precies, even die, met die ging uh, commando's. Die, die, die, die gingen er gewoon keihard tegenop. Ja. Dat was toch een besluit van minister Kamp, die daar ook voor stond. Hè? Die vond van, nou, onze commando's uh, horen gewoon bij de Eredivisie... die moeten ook gewoon dat soort operaties uh, kunnen uitvoeren. Je moet goed oefenen, hè? <laughs> Ook dat. En die zaten bovendien ook nog eens uh, ten zuiden van uh, Oersgan. Dus we hadden het gebied ook al aardig in de smiezen, zoals het heet. De uitkomst was duidelijk. Nederland ging naar Oersgan. Dat was van tevoren eigenlijk al een beetje duidelijk. Maar ja. vervolgens beschrijft u in uw boek een uiterst zorgvuldige besluitvorming. <laughs> Waar was die dan voor nodig? Ja, uh, laat ik zeggen, een uiterst langdurige, zorgvuldige besluitvorming. Uh, en daar ligt volgens mij ook een beetje in het punt. Uh, van Milko bijvoorbeeld is, is, is, is erg kritisch uh, geweest over, over mijn vaststellingen. Zeker, dat hoorde ik in Argos. Ja, op de radio en uh, zegt van ja, het was een langdurige, maar ook zeer zorgvuldige besluitvorming. Wat zich volgens mij heeft voorgedaan is een verschijnsel uh, waarvan ik eigenlijk dacht dat we dan nou als Srebrenica een beetje hadden afgeleerd. En dat is dat we uh, niet meer gaan letten op de uitvoeringsmodaliteit, op de uitvoeringsdetails. Uh, het grote probleem met Srebrenica was onder andere dat we in een onverdedigbaar gebied terechtkwamen met veel te weinig mensen... en toch een hele ambitieuze doelstelling hadden... namelijk dat gebied beveiligen en beschermen. Dus noods over onze, uh, onze jongens heen. Ja. Wat je in Oeruzkan zag, is dat uh, we 1200, 1400 militairen sturen... naar een gebied wat eigenlijk toch meer dan de helft van Nederland groot is... Uh, in omvang. Uh, van die 1200 militairen kan maar een klein gedeelte echt de poort uit... Hè, zoals het heet, kan echt uh, op patrouille, kan echt eens gaan zitten... Als het er een paar honderd zijn, is het al uh, behoorlijk wat. En met die paar honderd militairen moesten we dat totale gebied gaan veiligstellen. Ja, ik stel dan dus vast dat hoe zorgvuldig en langdurig de besluitvorming uh, ook geweest mag zijn... uiteindelijk zaten we er wel met een missie die een paar honderd militairen in het veld kon brengen... voor een gebied wat de helft van Nederland omvat. Eigenlijk veel te weinig dus. Eigenlijk veel te weinig. De vraag is en blijft natuurlijk of je er met drie of vier keer militairen wel gekund had. Hè? Uh, parallel die al getrokken wordt is de Russen natuurlijk. In de jaren uh, 70, 80 die zaten we met veel meer militairen, gingen veel... Intensiever, veel harder te werk. En slaagt er ook niet om om de provincie onder controle te krijgen. De provincie is bovendien ook, ook altijd een bolwerk geweest van de Taliban. Hè. Belangrijke Taliban-leiders zijn er geboren. Ja, en de vraag die vanaf het allereerste begin speelde natuurlijk is... wat zijn we daar nou eigenlijk aan het doen? En mijn vraag, de fundamentele vraag die ik dus stel in het boek... Ja, wat, wat hebben we daar nou eigenlijk precies gedaan? Wat hebben we daar eigenlijk gedaan? Ja. We hebben we het geprobeerd aan wederopbouw te werken. Er is een, ja. een waterput geslagen, er is een schooltje gebouwd... Ja. En wat nog meer? Nou, We hebben dus eigenlijk uh, alles gedaan. Het is een heel langdurig gebat, al een tijdje, debat al een tijdje gaande. Uh, moet je eerst veiligheid creëren? Hè? Dus moet je eerst militairen sturen die, die alle Taliban verslaan... zodat je daarna kan gaan opbouwen? Of moet je het tegelijk doen? Een beetje onder het motto... als de bevolking merkt dat het hier veilig genoeg is om handel te drijven... bijvoorbeeld, en is er elke week een markt, dan komt er op zaterdag een markt. Langzaam zeker is er handel. Dorpen onderling gaan met elkaar handel drijven. En mensen krijgen steeds meer dat veilige gevoel. En gaan dan dus steeds meer degene steunen die dat kunnen afdwingen. Namelijk de Afghaanse autoriteiten door ons, door de Nederlanders. Um, dat werkt soms, uh, maar dan moet je eigenlijk al in een gebied zitten... wat rustig is, ja, wat van nature al uh, de komende jaren ook rustig zal zijn. En dat was in Afghanistan en in Uweskan helemaal niet, niet het geval. Ja, en toen bleek dus eigenlijk dat we niet alleen te weinig troepen hadden... maar sowieso ook te weinig troepen hadden... om de Taliban echt fundamenteel uh, te bestrijden. Toen we in 2010 weggingen, dus na vier jaar... Uh, was de schatting dat we een, een 40% van de provincie... een beetje onder controle hadden. Goed onder controle hadden. Een beetje tot goed onder controle hadden. Dat betekent dus wel dat, dat ja, 50 tot 60 nog steeds niet onder controle was. Mm -hmm. en we kennen misschien allemaal de oude de uitspraak van, van de Chinese leider Mao. Die zegt van ja, als je dat soort vijanden wil verslaan... dan moet je eigenlijk de zee leeg, zee, de zee leeg laten lopen. Hè? Dat zijn net vissen die guerilla -strijders. Ja, En wij zijn er dus denk ik ondanks alle goede inspanningen van de militairen... niet ingeslaagd om de Oerizkanse zee leeg te laten lopen. We hadden dus eigenlijk gewoon beter eerst kunnen gaan vechten... voordat we gingen weer de opbouwen. Nou, wat ik fascinerend vind, is dat er uh, nu rapporten uh, uit Oeberskan komen... ook persberichten, waarin staat dat de Amerikanen... De, of Australiërs, hè, die ons uh, hebben opgevolgd daar... Uh, nadrukkelijk wel veel meer het veld ingaan... en veel meer uh, de Taliban aanpakken. En dat er ja, blijkbaar, althans althans volgens de nieuwsberichten dan... een verbetering uh, plaatsvindt van de veiligheidssituatie. Dus ja, misschien hadden we dat inderdaad moeten doen. Overigens blijft dan ook nog steeds uh, het probleem... en dat is echt een fundamenteel probleem... in dit soort uh, opbouwmissies en vechtmissies... kun je de, de minds van de bevolking winnen. Ja. Er wordt altijd gesproken over harts en minds. Dat was de bedoeling ook, hè? Precies. En de harten zijn gewonnen, las ik in uw boek. Ja, de harten zijn gewonnen. De harten moet je dan opvatten als dankbaarheid, zou je kunnen zeggen. Uh, dat merkten de Nederlandse militairen ook. Hè? Ze werden gewoon vriendelijk ontvangen. Uh, dat is ja, wat... wat Ironisch te zeggen, dat is ook logisch. Want je brengt 2, miljoen, uh, 2 miljard euro mee uh, uiteindelijk. Dus er valt ook wat uh, te halen bij die Nederlandse militairen. Uh, als je dan inkopen gaat doen op de markt, dan uh, ben je al gauw vrienden. Uh, precies. Nou, dat en dat is ook heel logisch. En dat is ook een les die we uh, bij wijze van de koloniale periode al uh, leerden. Hè? Als je met goede dingen komt, dan kan je ook uh, dankbaarheid verwachten. Het probleem is alleen dat je dankbaarheid niet mag verwachten met de mines. En de mines, dat is echt het gevoel wat de Afghaan s'nachts heeft. Het gevoel van... Wie klopt er nu op de deur? Is dat de Taliban of is dat de beveiliging van ISAF? En zolang hij denkt van dat zou wel eens de Taliban kunnen zijn... waarbij hij ook steeds denkt van ja, maar de Taliban is hier over 40 jaar nog... De Nederlanders zijn hier over 40 jaar niet meer. Waar moet ik voor kiezen? Nou, dat is de mines. En ik denk eerlijk gezegd dat we die mines uiteindelijk toch niet hebben gewonnen. Dan nog even terug hadden. naar die opbouwmissie. Want we hadden een opbouwmissie. Hè? We hadden geen uh, gevechtsmissie. Maar we gingen er na ja. naartoe om de zaken daar beter op te bouwen. Het is natuurlijk toch een beetje lastig om dat te doen. Terwijl de Amerikanen gewoon doorvechten met een andere missie. Enduring Freedom. Ja, een van de dingen die je ook vaststelt in het boek. En, en waarvan ik eerlijk gezegd denk dat dat gewoon een punt is waarop de besluitvorming ook gewoon had kunnen stuk lopen. Uh, is dat Enduring Freedom gewoon doorging. In, ook in Oebsterbram. Er zaten Amerikanen. Uh, sommige mensen die wel eens naar uh, National Geographic uh, kijken... Kennen, kennen een documentaire serie over een Amerikaanse post in Oeruzgan. Firebase Cobra geheten. Uh, en die post was gewoon omsingeld door Taliban-strijders uh, Lange tijd. En er waren allemaal special forces, goede militairen. En zo nu en dan klonken er uh, Nederlandse berichten op het radioverkeer. Die zeiden van wie, wie zijn die militairen die daar uh, door ons gebied heen lopen? Zijn dat, uh, we, zijn dat Amerikanen of zo? En dan geven we op zijn minst even wat coördinaten... en ongeveer tijdstippen dat we ongeveer weten waar die Amerikanen zitten. Want anders krijgen we weer van die Friendly Fire-incidenten. Nou, de regering heeft steeds gezegd... Ah, dat viel wel mee en uh, dat was allemaal niet zo erg. Maar het feit is en blijft natuurlijk... dat er honderden special forces in Uresgan rondliepen... voor enduring Freedom... terwijl wij ook bezig waren met die opbouwmissie. Nou, dat is natuurlijk toch raar. President Obama zei overigens... zo schrijft hij in hetzelfde boek... in 2009 lovend over de Nederlanders. Die hadden buitengewoon goed gepresteerd... zowel uh, militair als ook wat betreft inzicht in de lokale cultuur en politiek. Dat was die zogenaamde Dutch approach. Dus die was ja. kennelijk toch een beetje bijzonder. Ja, um... Ja, je moet altijd letten op het diplomatieke beleefdheidsverkeer natuurlijk. Hè? Ah. Dus uh, Natuurlijk uh, was dat zo. Obama is en was toen ook al op zoek naar een exitstrategie... om eruit te komen. Hij was net president uh, geworden. Ja, uh, hij, hij voelde wat voor die civiele aanpak. Hè? Dus niet voor die puur militaire antiterreuraanpak, aanpak... Uh, Taliban onthoofden, uh, maar echt kiezen voor, voor de wederopbouwmissie. Ja, uh, Nederland was daar een voorbeeld voor. Althans, Nederland verkocht dat uh, uh, als zodanig. De term die wij altijd gebruiken was comprehensive approach. Hè? Een goede Nederlandse term uh, voor, voor dit soort dingen. 3D-aanpak... Wordt het ook wel genoemd? Dat uh, is een combinatie van, van diplomatie, uh, uh, vechten en opbouwen, dus ontwikkelingshulp. Uh, um, wat mij altijd is opgevallen, en dat gaat daar toch een beetje tegen in is dat Oersgan juist een soort laboratorium was. Wat op zichzelf stond. Net zoals de Britten naast ons in Helmand... en de provincie en de Canadezen onder ons in Kandahar... toch voor een gedeelte ook wel weer een eigen aanpak hadden. De Britten bijvoorbeeld, die trokken veel meer dan wij dat deden... trokken het gebied in. Mm -hmm. uh, die hadden patrouilles, die zochten zoveel mogelijk het gevecht op met, uh, met de Taliban. Als je naar de BBC-journaalberichten uh, kijkt... zijn die wezenlijk anders dan onze journaalberichten. Er wordt eigenlijk permanent gevochten. Uh, de Canadezen hadden ook weer een, een, een iets wat andere aanpak. En wat wij deden... Dat was die inkvlektstrategie. Wij hadden twee plekken gekozen in 2006. Uh, de twee belangrijkste kampen. Uh, kamp, Holland, uh, kamp Holland in uh, Tuin en Koft en dat was Dat was het andere kamp. En van daaruit zouden we die inkvlek gaan toepassen. Dus we zouden ons Als het daar, daar helemaal goed ging, dan ging het in de rest van de oederskant langzamerhand... Ja, ja. Uh, ja. Ja. Dan moet je letterlijk zo opvatten dat er dus gewoon vanuit de poort gewerkt werd. Hè. Dus eerst werd de omgeving werd veilig, werd de markt gestimuleerd, werd handel gedreven, er werden wegen gebouwd. En langzaam maar zeker breidde zich dat uit vanuit die kampen. En de bedoeling was eigenlijk dat die inktvlek eh, zich zou verspreiden binnen twee jaar over heel Roegerskan... En dat, en dat is natuurlijk het tweede probleem. En daar kwam ook die mankrachtproblematiek uh, uh, om de hoek kijken. Is dat het gat wat uh, over zou blijven aan mankracht... want hoe groter de cirkel is die je moet beheersen... hoe meer mankracht je nodig hebt natuurlijk. Ja, dat moest dan gevuld worden door Afghaanse politieagenten... en Afghaanse militairen. En na twee jaar bleek dat er nog helemaal bijna niemand getraind was... om dat uh, te gaan doen. En ook veel te weinig weer, hè, las ja, ik. Ja, precies. En even los van de hele kwaliteitsvraag. Hè, want kunnen ze wat wij uh, kunnen met onze militairen? Dus in plaats van dat wij die inkvlek verder gingen verbreiden ja, Stokte die uit na twee jaar en, en kwam je eigenlijk min of meer op hetzelfde plek te liggen? En zelfs uh, wat ik net al zei, in 2010, dus na vier jaar, was een groot gedeelte van Oegerskan nog steeds niet onder controle. Is de reputatie van Nederland nou een beetje opgekrikt, eh, militair gezien, na wat ons in Srebrenica is overkomen Ja, dat denk ik wel. Uh, dit soort processen zijn altijd uh, langdurig, hè, wat een martiale traditie uh, genoemd wordt. De beroemde Israëlische krijgshistoricus Martin van Kreeveld, zegt... van je moet af en toe eens flink bladden raken. Je moet dan flink een tik op je neus krijgen, flink vechten om die martiale traditie uh, op te bouwen. Dus vanzelfsprekend dat die Amerikanen veel meer hebben. Want die zijn elke dag bezig... met het opbouwen van die martiale uh, traditie. Israëliërs, uh, Britten hebben dat allemaal. Zelfs de Fransen hebben het uh, meer dan, uh, dan wij hebben. Um, de vraag is altijd... en die altijd gesteld wordt... past dat nou bij het Nederlands karakter? Zijn, ja. zijn wij nou uh, het poldermodel... vertalen wij dat nou naar, uh, naar de krijgsmacht? Nou, u schrijft ook de marine- en de luchtmacht... dat een goede reputatie. Maar de landmacht, daar gaat het om natuurlijk. Hè? Ja, de, de, de Sabrennische was natuurlijk toch vooral een probleem geweest... van, ja. van, van, van de landmacht. Uh, in, in de daaropvolgende volgende missies... in de Balkan en in uh, Irak... in. 2003, 2005 en vervolgens in Afghanistan... hebben we een gedeelte van die reputatie zeker wel weer teruggewonnen. Uh, zeker als je kijkt naar onze infanteristen, naar onze commando's... Uh, naar onze F-16's, onze Apache's, uh, het provinciaal reconstructieteam... dan denk ik dat we gewoon meespeelden met de top 10. Dat was geen enkel probleem. Dus wat dat betreft uh, kunnen we zeker wel zeggen dat het wat verbeterd is, ja. Goed, om nog eens allemaal na te lezen. Christ Klep van voor tot achter uitgeplozen heeft hij dat. Militaire historicus is hij dan ook. Morgen ligt zijn boek Oeroes in de winkels. In de tweede half uur, ik blijf blijft nog even zitten meneer clip ja. uh, Van de gids.fm hoort u waar Wibi Souriadi zoal naartoe surft. En hoe de vrouwen van uh, sportclub Heerenveen hun eigen vrouwenvoetbal moeten redden. De hoofdpunten van het nieuws nu met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Een ontploffing in het centrum van Zwolle. Er was een forse explosie vanochtend in een winkelpand aan de Zwolse melkmarkt. Ter plaatse is verslaggever Menno Reemeijer. Menno, wat weet jij intussen meer hierover? Nou, het pand is volledig verwoest hier uh, aan de melkmarkt. De brokstukken zie ik uh, hier over, uh, over straat liggen. Ook een van de gewonden, een van de twee gewonden, uh, is daardoor uh, gewond geraakt. Door een rondvliegend meisje... Wat uh, op het moment van de explosie langs fietste. Eén, uh, persoon, uh, een man was in het pand. Die is met uh, ernstige verwondingen, met name brandwonden, afgevoerd. En het pand, ja, daar is helemaal niets meer van over. Oorzaak is natuurlijk altijd de grote wordt onderzocht. Maar de politie hier vertelde net. ...dat ze toch vanuit gaan dat uh, het uh, zou gaan om een gasexplosie. Panden in de omgeving zijn uh, onderuit, ook vanwege instortingsgevaar... ...en ook uh, is het gebied afgezet omdat er uh, droge asbest is vrijgekomen. Menno Rehmeijer vanaf de melkmarkt in Zwolle. VVD'er Adso Nicolai verlaat de Tweede Kamer, wordt directeur bij DSM Nederland. Nicolai kwam in 1998 voor het eerst in de Kamer. Daarna was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Balkenende 1 en 2. En minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het derde kabinet Balkenende.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 ANUBE verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevenlaken 5 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Venendaal West en Maarsbergen 3. En bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Bij Rotterdam Charloes 3. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Radio 1. De gids met Felix Meurlips. Komend half uur nog hoe Google de veiligheid van kinderen op internet wil vergroten... met het familiecentrum voor veilig internet. En het voortbestaan van de vrouwencompetitie voetbal hangt af van de vrouwen van Heerenveen. De Gids.fm. praat zo verder met militair historicus Christ Klep. Hij schreef een boek over de besluitvorming rond de missie naar Uluskan. En ook de nieuwe Afghaanse missie naar Kunduz komt in de laatste twee pagina's van dat boek aan bod. En de Tweede Kamer debatteert vandaag over die missie. Premier Rutte deed in januari daarover allerlei beloftes. Ja, ik sta daar persoonlijk garant voor. Ik ben minister-president. Dit is een missie die ik ook wil. Waarvan mijn collega's gezegd hebben uh, die willen, waarvan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 Hebben we dongen, de Kamer heeft gedongen bij de ministers, die afspraken sta ik ook garant voor? De antwoord is ja. In een halve minuut kwam niet minder dan zes keer het woord garant voor en drie keer het woord afspraak of afspraken. Blijven die garanties van het kabinet overeind? De SP deed onderzoek naar alle garanties en beloftes en de conclusie is duidelijk, meneer Van Bommel, Harry van Bommel van de SP, blijven ze overeind? Uh, die conclusies uh, zijn duidelijk. Uh, de meeste garanties uh, worden niet waargemaakt. Op welk punt niet? Uh, over de taken die de militairen gaan uitvoeren. Sorry, die de agenten die worden opgeleid gaan uitvoeren. Er is gezegd dat de missie krijgt een civiel karakter. Worden politieagenten opgeleid voor politietaken. Uh, dat is in deze provincie uh, absoluut niet te garanderen. Als we alleen al kijken naar de recente ontwikkeling... waarbij de uh, politie commandant van Kunduz uh, werd uh, bij een aanslag omkwam. Uh, die man was omgeven met andere politieagenten. De politieagenten die je opleidt komen daar gewoon in een oorlogssituatie en zullen dus ook als militairen moeten optreden. Een andere belangrijke voorwaarde, gesteld door GroenLinks met name, was dat die opleiding ook langer moest. Er moest meer aandacht zijn voor mensenrechten en ook alfabetisering. Vaak zijn de recruten, uh, die kunnen niet lezen en schrijven in hun eigen taal. Ze ze kunnen ze verkeersbonnen uitschrijven natuurlijk. He? Nou ja, kijk, wat ze wel zullen moeten kunnen is bijvoorbeeld kentekens doorgeven wanneer de verdachte voertuigen worden gesignaleerd. Dat is, dat is een duidelijke politietaak. Wanneer je die kunt schrijven, is dat een probleem. Uh, die basisopleiding die blijft voorlopig zes weken. Die verlenging met twee weken die is er volgend jaar... bij wijze van proef wordt dan geëvalueerd. Garantie was opleiding wordt verlengd. Een andere belangrijke garantie was dat er sancties zouden komen wanneer de agenten anders ingezet zouden worden. Uh, he, dan zouden uh, de Afghaanse autoriteiten die zouden, uh, bestraft worden. Nou Daarover wordt helemaal niets uh, aan de Kamer gemeld, ook een belofte die niet wordt waargemaakt. U was al tegen, u blijft dus tegen. Ja, maar de garanties zijn gedaan aan de hele Kamer. Dus ook aan de tegenstanders van deze, deze missie. Uh, vooral interessant zal zijn vanavond te horen wat GroenLinks daarvan vindt. Uh, ik denk dat we in het debat moeten vaststellen dat, en dat zij dat ook niet kunnen ontkomen... aan die conclusie dat aan belangrijke voorwaarden die gesteld zijn in het debat... garanties gegeven door de minister-president dat die niet worden waargemaakt. Ik wil eigenlijk de dieren nog even proeven aan GroenLinks. Jazeker, maar ik wil natuurlijk ook van de regering horen waarom die beloften... die met zoveel aplon gedaan zijn door de minister-president... ik sta er persoonlijk voor garant, heeft hij gezegd in de tweede de kamer. Waarom dat als het zomaar... niet zo. Is zal ik dat eerlijk melden. Heb ja, ook gezegd? Ja, nou, dat kan nou, die vanavond dat, doen. Natuurlijk. Dat kan die dan vanavond doen. Uh, ik moet het nog zien gebeuren, want ik zie ook in de beantwoording. We hebben heel veel schriftelijke vragen mogen stellen aan de regering dat men toch weer probeert weg te komen. Er is zelfs kan ik u verklappen, zal ik vanavond uh, niet meer onthullen, want dat doe ik dan nu bij u. Er is zelfs een wijziging in het verslag aangebracht in de woorden van de minister-president. Als hij het heeft over het zogenaamd omkatten van. Uh, politiemissie naar militaire taken... dus politieagenten die dan toch paramilitaire taken krijgen... dan zegt hij eerst... Um, het gebeurt nauwelijks... dat die civiele politie wordt omgekat... naar militaire taken. En daar is van gemaakt... Het gebeurt in Kunduz nauwelijks. Dus de woorden in Kunduz zijn daar aan het verslag toegevoegd. Het is hoogst uitzonderlijk dat de woorden achteraf worden gewijzigd. U zit dat gewoon om een zondagmiddag gewoon door te lezen... en dan komt u erachter dat er twee woordjes zijn vergeten? Uh, nee, de minister-president... wat wij hebben vastgesteld is dat er in het ongecorrigeerde stenogram... van de vergadering die woorden in Kunduz er niet bij stonden. Dat ze in het definitieve verslag er wel bij stonden. En ik heb uh, een medewerker toen aan, aan het werk gezet en ge gezegd... ga jij nou, nou eens naar de band kijken van dat verslag? Die heeft dat gegeven. Gedaan. De woorden in Kunduz zijn door de minister-president niet uitgesproken. En wat betekent Laat... dat dan, dat de in Kunduz vergeten is... en dat het er nu wel bij staat? Ja, dat betekent dat, uh, en dat blijkt ook uit berichten... dat het dus kennelijk elders in Afghanistan wel gebeurt... He, dat politieagenten militairen daar uh, dingen precies doen? Precies. En dat het in Kunduz misschien nauwelijks gebeurt. Maar ja, wij gaan duizenden agenten opleiden. Die worden heus niet alleen in, uh, in de provincie Kunduz ingezet. Uh, maar ook daarbuiten. Dus uh, kennelijk wil de minister-president niet verder gaan... dan uitspraken over Kunduz, de provincie. Uh, want in de rest van het land gebeurt het gewoon op grote schaal. De militair historicus Christen Klep zit hier nog steeds. Hoe kijkt u aan tegen die missie? Ja, Het sluit heel erg aan wat Harvey uh, wat Bommel net ook zegt... bij het fenomeen wat we ook in kan al zaken. En dat is wat ik het afvinkmechanisme noem... Uh, uh, kijk, dat, dat we naar uh, Afghanistan gaan, weer naar Afghanistan gaan... dat ligt blijkbaar voor de hand. We zijn navo-bondgenoot, kan ik me ook, ook nog wel even vinden. Is de marsroute al bepaald dan? Uh, ja, maar dan kom je dus wel bij de uitvoeringsproblematiek uh, terecht. En volgens mij was de les van Sabrenica en ook wel van Oerskan... Uh, is dat de uitvoering net zo belangrijk is als het mandaat... en, en, en de eigenlijke reden waarom je er zit en de legitimiteit uh, van de missie... Uh, mijn standpunt, en daar raak ik ook steeds meer van overtuigd... is dat, en dat past ook wel een beetje bij de geschiedenis van militaire operaties... je kunt het op zekere hoogte aan onzekerheidsreductie doen, vooraf. Je kunt eindeloos veel troepen sturen, je kunt eindeloos veel wapens meenemen... maar er komt een moment dat je gewoon de uitvoering moet gaan kijken. Je moet gewoon kijken van, zijn die mannen goed getraind? Hoeveel uh, mannen noemen? hebben we, et cetera. Zij uh, zijn die mannen, precies, zijn die mannen goed getraind? Uh, heeft het zin uh, dat we ze twee weken lang uh, taalkursussen geven, om maar, eens, uh, om maar eens wat te noemen? En wat mij dus heel erg opvalt, is dat daar waar ze Sabrina bijvoorbeeld heel erg stuk liep op die uitvoeringsmodaliteit, veel te weinig man, veel onmogelijke situatie, dat we nou toch weer aan het aftikken zijn. We zijn alle, alle tegenargumenten die vanuit militaire logica heel begrijpelijk zijn, die vanuit politielogica heel begrijpelijk zijn, die vanuit lokale omstandigheden heel begrijpelijk zijn, die vanuit culturele omstandigheden heel begrijpelijk zijn, die worden afgevingd. En ik begin er langzaam zeker ook steeds meer van overtuigd te raken... dat als er zo wordt gemarchandeerd over een operatie... dat je überhaupt... Afvinkel noemt u het marchanderen? Ja, dat, maar, maar dat is het ook. Ik bedoel, je kunt, uh, het, is, het begint langzaam zeker een beetje op wetgevingsoverleg te lijken... Hè? Die, die, die, die, uh, die missie in Kunduz. Alsof als je maar eindeloos vergadert... en eindeloos compromissen sluit... en eindeloos een woordje hier verandert en een woordje daar verandert... en een, en een premier die vervolgens zegt ik sta overal uh, garant voor... Ja, dan lijkt het me toch dat je niet meer bezig bent met het uitvoeren... en het voorbereiden van de militaire operatie. Dan ben je bijna bezig met compromissen... Zoeken voor wetgevingsoverleg. En dat lijkt me, gezien het bijzondere karakter uh, van, van militaire operaties, waarbij je ook gewoon eigenlijk in het begin al moet zeggen: ja, luister, het voorstel wat de regering heeft is of goed of het is slecht. He, het is op, het, dat voorstel is op basis gemaakt van de, van de adviezen van de commandante strijdkrachten. De man die er verstand van heeft. Dan kan het toch niet zo zijn dat er vervolgens eindeloos wordt overlegd in de Tweede Kamer. Wat nu gebeurt. En nu, nou, nu zitten we dus allemaal een beetje met... met, met, dus met het mandaat voor de Tweede Kamer is groot eigenlijk? Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat is zo. En dat is sinds Sabrenica al zo, denk ik. Denken. En dat is op zich wel begrijpelijk. Want Sabrenica was natuurlijk een enorm drama. En ja, ik vond maar het maar ook wel logisch, heel logisch dat, dat de, de, de, de Kamer daarna heeft gezegd... van Ja, luister eens, dit mag nooit meer gebeuren. Nee, hier, ja, het bijzondere is hier hebben. natuurlijk dat... Uh, uh, GroenLinks eigenlijk tegen deze missie was, maar een verlanglijstje had met eisen... waar de minister-president aan moest voldoen. En de minister-president, die, die wilde per se deze missie binnenhalen... had de steun van GroenLinks nodig, een aantal zetels, beperkt aantal zetels. En is toen dat hele lijstje met al die eisen van GroenLinks... u wilt een langere opleiding, oké, okay, u krijgt er twee, twee weken bij. U wilt de garantie, een schriftelijke garantie... dat ze niet anders worden ingezet, gaan we regelen. Het een na het ander werd beloofd, ja, dan kunt u mij niet kwalijk nemen... dat ik wanneer dan dit debat over he, wordt er voldaan aan deze eisen... Eisen, die garanties nog eens op een rijtje zet... en ga kijken of ze echt waar gemaakt kunnen worden. U bent ook bezig met afvinken, maar dan de andere kant uit. Precies. En dat is, mijn taak, dat is mijn taak. Ik moet de regering controleren of ze de beloften die ze doet aan de Tweede Kamer en dus ook aan uh, de, de Nederlandse bevolking en aan de militairen niet te vergeten, of die beloften worden waargemaakt. Ik ben er stellig van overtuigd en ik kan dat documenteren aan de hand van ons onderzoek, ook te vinden op onze website. Uh, SP.nl. U heeft het helemaal goed begrepen. Yeah. Kan ik aantonen dat de beloften die zijn gedaan, dat die niet worden waargemaakt. En dat betekent dus dat we straks teleurstelling hebben. Ja. Het, het, het probleem is natuurlijk toch dat, het, dat we langzaam zeker in een situatie zijn beland. waarin eh, parlementariërs. overigens vaak best wel verstandhebbende van defensiezaken. Ik bedoel, het is zeker Je niet zo over van Bobbel. Ja. Uh, <laughs> onder andere. Dag Harry. Dag. Uh, da, uh, dat die als het ware tegen de regering zeggen. en gaan sleutelen aan een voorstel wat van militaire experts komt. Hè, want we moeten er toch van uitgaan dat het voorstel wat de regering heeft gedaan. dat dat goed bekeken is door militaire experts. Als het ware het, uh, het advies weer terugsturen. het regeringsvoorstel weer terugsturen naar de militaire experts. en zeggen van: sleutel het maar net zo lang bij. Totdat wij ermee kunnen instemmen. Het onvermijdelijke effect is dus dat er een enorme verwatering plaatsvindt. Want waar je compromissen gaat sluiten, verwater je militaire operaties. Een van de dingen die je bijvoorbeeld ook zag in Oeruzgan. Op het moment dat de militaire operatie, dus de gevechtsoperatie... moet gaan samenwerken met ontwikkelingssamenwerking... met een provinciaal reconstructieteam. Dan zie je dat iedereen een beetje moet inleveren... en dat de slagkracht van het totaal minder wordt. Maar hoe moet het dan in de politiek? Moet je dan als GroenLinks gewoon zeggen nee... Uh, dit voorstel is niet goed. Ja, ja, ik denk ja, dat, ja dit voorstel ja, is wel goed. Ja. Ik, denk, ik denk dat uh, het bijzondere aan militaire operaties is... is dat je van tevoren een, een hard besluit moet nemen. En dat besluit moet ge vooral gebaseerd zijn niet alleen op politieke wenselijkheid. Want dat is een heel vaag begrip. Hè. Dat, is, dat is een heel rekbaar iets. We zijn lid van de NAVO, dus zullen we makkelijker meedoen met NAVO-operaties. Zo makkelijk is het in, in principe. Het komt er vooral aan op de uitvoering. En waarom is dit beleidsterrein zo bijzonder? En Dat is, dat is heel anders dan bijvoorbeeld wegen, infrastructuur en fileproblematiek. Als je hier fouten maakt en je gaat die marchanderen... Uh, met allerlei voorwaarden en met middelen... en met, met materieel en met, met opleidingen en weet ik allemaal niet wat... is dat je uiteindelijk toch levens op het spel zet. Dat maakt, dit maakt uh, het, die, die militaire besluitvorming zo bijzonder. Dat vereist dus niet alleen een zeer zorgvuldige besluitvorming... natuurlijk, daar ben ik het met iedereen eens... maar het vereist ook een hele duidelijke besluitvorming. Zou je u gaan naar dus Kunduz? Ik zou op dit moment zeker niet gaan naar Kundus, omdat ik aan twee dingen zou twijfelen. Het is überhaupt het totale nut uh, van, van, van, de, van de operatie daar. En ten tweede, omdat ik denk dat het ingaat tegen elk bazaal militair principe. Ik woon zelf in Breda. Uh, uh, daar, daar krijgen de, de mensen op de KMA, de militaire academie, krijgen het eerste jaar de basisprincipes van militaire operaties aangeleerd. Duidelijkheid, helderheid, initiatief, mobiliteit, uh, verrassingseffect. Zorg dat je het overwicht houdt. Ik zie geen van deze principes terug in de operatie Kunduz. U zou niet gaan Harre van Bommel. Gaat ook niet, als het aan de SP ligt. Nu groen links nog, meneer van Bommel. En dat is uw taak vanavond om daar een beetje in te peuren. Ik ga mijn best doen. Hartelijk dank voor deze discussie. Huff van Bommel van de SP en militair historicus Christ Klep. Nou, discussie. Ze waren het eens. Tijdgeest. Hij twittert te paard. En wat hij nog meer doet in zijn webwereld... hoort u straks van concertpianist Mibi Sojari. Eerst veilig internet voor kinderen. Simone Wijnmans blogt over sociale media. 1, 2, 3. Een fragment van een optreden eerder deze maand tijdens de lancering van een nieuw online platform, het Familiecentrum voor Veilig Internet. Google en een aantal Nederlandse organisaties geven daar bijvoorbeeld informatie over hoe kinderen veilig gebruik kunnen maken van sociale media. Remco Pijpers van Mijn Kind Online is een van de deelnemende organisaties. Het is een website, een initiatief van Google, waarop uh, je informatie kunt vinden voor ouders en leerkrachten over uh, ja, kinderen en internet, en met name weinig internet. Dat het voordeel van dit initiatief is dat de partners vrij veel uh, zeggenschappen hadden over hoe het er uh, precies uit kwam te zien, dus uh, de inhoud die je er vindt, uh, de tips die je er vindt, die, die zijn echt bedacht met de partners. En, uh, ja, zijn ze dus zeer naar onze zin. Een van mijn kinderen werd een keer herkend in het zwembad... van zo'n filmpje wat ze zelf opgenomen had. En dat vond ze eigenlijk niet prettig. Dus toen heeft ze dat filmpje er heel snel weer afgehaald. En we zetten bij het uploaden van de filmpjes... Zetten we altijd dat het alleen voor privé is of dat het verborgen is. Dus niet dat het... Op de site staan ook, ook videotips, zoals van deze moeder. Die adviezen gaan dus onder andere over sociale media. Want daar zijn veel vragen over. Maar bij de jonge kinderen... Nou ja, vragen ouders zich af, welke grenzen trek ik? Van, mijn kind is zeven jaar en wil graag een profiel op hives. Is dat verantwoord? En bij de ouders, de, de ouders met tieners gaat het heel erg om ja, romantiek, om relaties. Tieners die onderling van alles met elkaar doen. Verliefd op elkaar worden, elkaars grenzen overgaan. Ja, daar nou is het heel erg nauw, want ouders willen uh, graag hun kinderen op internet goed begeleiden. Ook op dat vlak. En dan uh, krijgen wij van ouders de vraag, ja, hoe voer ik precies dat gesprek over een onderwerp dat voor mij best uh, onbekend terrein is. Daarnaast staan er op de site ook een aantal technische toepassingen. Die zorgen ervoor dat kinderen veilig online kunnen. Ja, YouTube heeft een, een ja, soort family filter uh, een tijdje geleden al in het leven geroepen... dat de ouders helpt om uh, inhoud die ja, niet voor kleine kinderen is uh, te blokkeren. We hebben zelf net uh, onderzoek naar buiten gebracht... Uh, Onder ouders en peuters en kleuters op internet. Daar blijkt dat niet Nijntje.nl de favoriete website is van een kind van drie, maar YouTube.nl. Dus ouders zijn massaal met kleine kinderen op schoot naar YouTube aan het kijken. En ja, als ouder wil je dat als je zoekt op Nijntje, dat je dan niet een filmpje tegenkomt... ...waar Nijntje een kopje kleiner wordt gemaakt, want ook die filmpjes vind je. Op het internet moet je goed opletten. Google.nl slash veilig internetten. Tijdgeest. De webwereld van Wiebe Sojari. Ik heb uh, 630 Twitter-volgers en uh, ik ben bijna de hele dag online, behalve als ik piano speel en als ik slaap. En waarom ben je ooit begonnen met twitteren? Uh, nou, dat kwam eigenlijk omdat er uh, een ja, nep een twitteraar uh, was. Dus iemand die gaf zich uit voor mij. En uh, dat, dat, ja, dat vond ik eigenlijk ontzettend vervelend. En dat had ik toen aangegeven aan het management. En die hebben dat toen gelijk geregeld. Maar toen zeiden ze, zeiden ze van... Ja, maar waarom ga je dan niet, uh, ja, waarom ga je niet zelf twitteren? Toen dacht ik van... Ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dus ik ben toen uh, zelf gaan twitteren. Dus nu sinds uh, twee maanden heb ik twitter gevonden. En ik vind het eigenlijk wel heel erg grappig. Gewoon allemaal leuke dingen erop zetten. Want je twittert echt over alles. Uh, ja, ja, dat klopt. <laughs> en uh, ik vind het soms ook wel leuk om... Uh, ja, gewoon hele korte dingetjes uh, uh, ja, kwijt te kunnen. Maar ook uh, op, op, op mijn manier. Zoals ik ook, ook zoals ik praat, zoals ik dingen zie. Um, ik heb, wat ik zelf heel grappig vind. Is als ik op een gegeven moment op een paard uh, filmpjes uh, heb gemaakt. En dat ik, uh, ik heb één galopfilmpje heb gemaakt. Dat je dus gewoon echt. Dat ik met één hand ben ik dan aan het galopperen. En met de andere hand heb ik mijn telefoon vast. En heb ik, het heb ik het gewoon gefilmd. Die kan je dan ook helemaal. Dat hele ritje kan je dus helemaal meevolgen. Dat vond ik wel heel grappig. Ja. En um, je hebt dus dat nieuwe tv-programma. In september gaat het beginnen ja. onder Wiebies Vleugel. Ik zag een oproep voor uh, pianotalenten ja. op YouTube. Uh, ben Klopt. je veel op YouTube te vinden zelf? Ja, uh, YouTube vind ik ontzettend leuk. Omdat uh, uh, zeg maar, ja, je, er is zoveel uh, muziek en pianisten kan je daar vinden. En wat ik nou leuk vind is uh, ook uh, uh, ja, een beetje te, te kijken hoe andere mensen bijvoorbeeld een stuk uitvoeren. Uh, soms ook wel onbekende mensen te zoeken. Uh, een beetje nieuw, ja, nieuw talent. Of zo. Noem eens een aantal talenten. Uh, nou, er zijn bijvoorbeeld wel, in Nederland is er bijvoorbeeld een uh, jong talent, uh, die heet uh, Ramon van Engelhoven. Die speelt uh, echt, uh, echt heel erg mooi, Hij er heeft ook op YouTube een paar filmpjes staan. En er zijn, uh, ja, er zijn, er, er zijn heel veel... Uh, uh, uh, ook ou, oude pianisten, die, uh, ja, die, uh, tenminste, die, die zijn al dood, maar die kan je dan toch nog op, uh, op, op YouTube um, echt mooie documenten vinden. Ja, wat ik uh, heel bijzonder vind, daar ben ik ook helemaal gek van, dat is uh, Georges Bollet, een uh, Cubaans-Amerikaanse pianist. Dat vond ik zelf ja, de beste pianist die ik eigenlijk ooit uh, in levende lijf heb mogen horen. En alles van hem, dat zoek ik gewoon op YouTube. Dat, uh, en, dat, en omdat er, ja, het is natuurlijk zo groot, er zijn mensen die komen dan met, met filmpjes die ik nog nooit gezien heb. En uh, ja. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch om te volgen. Ik hou ook heel erg van soundtracks. Ik vind het ook leuk om movie trailers, vind ik ook heel erg leuk om te kijken. En uh, om te kijken ja, wat dan, uh, hoe die film, uh, om, om, ja, als teaser van een film. Maar soms is, soms is het ook wel grappig om juist verschillende movie trailers te zien. En dan uh, om dan te kijken en, ja, wat, wat ze van zo'n film belichten. Ook als ik de film al heb gezien. Ja. En kun je een, een voorbeeld noemen van een trailer die jou wel, wel aansprak? Ja, uh, Limitless. Dat, uh, dat vond ik heel die, die trailer die had ik echt zo, ja, ik moet die film zien. Ik was blind, maar nu I see. A tablet a day, en I was limitless. Ik werd heel geprikkeld van... Ik ben benieuwd hoe ze die film gaan uitwerken. Dit is een film met uh, Robert De Niro onder andere. Ja, met Robert De Niro, dat vind ik sowieso fantastisch natuurlijk. Uh, maar ook dat er, dat, je, dat er iemand de mogelijkheid krijgt... om meer gebruik te maken van zijn hersenen... en dat er dan, wat, wat hij ermee kan doen. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Wat zou je doen? De Film Limited draait inmiddels in de bioscoop. Alle genoemde links staan op de site onder het kopje Tijdgeest. De het zijn spannende dagen voor de voetbalsters van de sportclub Heerenveen. Jawel, u hoort het goed, voetbalsters. Want om ook volgend seizoen nog een balletje te kunnen trappen... is geld nodig, 50.000 euro. En als dat binnen is, dan is de begroting sluitend... en kan er weer worden meegedaan in de vrouwencompetitie. Donderdag. Is de deadline. Aan de telefoon Jorikke Olderlohuis, aanvoerder van Sportclub Herenveen. Jurieke, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel moeten jullie nog? Nou, ik heb net weer een heel, heel mooi bedrag binnengehaald. Dus we moeten nog 5500 euro. En waarom moeten jullie dat in vrijdesnaam zelf binnenhalen? Nou, vanuit de club is eigenlijk gezegd van nou, we stoppen met het vrouwenvoetbal. En uh, we hebben een hele actieve sponsorcommissie die eigenlijk bestaat uit een aantal vaders van uh, meiden uit ons team. En die heeft ervoor gezorgd uh, dat de uh, directie toch bereid is om ons nog een week te geven... om toch dat geld binnen te halen om de eredivisie te behouden en ons te laten spelen in de eredivisie. Ja, maar dat snap ik wel. Maar ik heb nog nooit mannelijke voetballers uh, zelf zien collecteren. Dat klopt, maar ik denk ook niet dat het vrouwenvoetbal en het mannenvoetbal te vergelijken is op dit moment... En uh, ik denk wel dat dat getuigt uh, dat wij ontzettend graag willen. En nou ja, dat we, desnoods, zelf moeten doen. Ja, en desnood, hoe doe je dat? Ga je langs de deur? Ga je naar bedrijven? Bel je ze op? Hoe werkt dit? Nou, het is eigenlijk toch dat de speelsters in hun eigen netwerk ook kijken. Onze sponsorcommissie heeft een aantal sponsorpakketten samengesteld... voor 1.000, 2.500 en 5.000 euro. En daar gaan we inderdaad uh, nou ja, mee rond. En je vraagt een beetje in je eigen netwerk. En uh, die kent weer die. En uh, nou ja, op die manier uh, halen we echt veel geld binnen. En wat krijg je dan bijvoorbeeld voor een sponsorpakket van 1.000 euro? Nou, dan krijg je een vermelding in het programmaboekje van de finale... want we spelen uh, de bekerfinale dit jaar... Een aantal keren eten uh, bij HJ, want dat is ook een uh, sponsor van ons. En een aantal keren ook naar thuiswedstrijden van de mannen. En natuurlijk mogen ze naar onze thuiswedstrijden volgend seizoen. Oh, maar dan kan je gratis naar de thuiswedstrijden van de mannen. Dus dan betaalt Heerenveen er eigenlijk stiekem toch een beetje aan mee, of niet? Nou, een klein beetje. Ze mogen op onze seizoenkaart. Dus, uh... <laughs> en wat, wat betaalt de KNVB jullie? Uh, de KNVB die betaalt 150.000 euro. En dat betalen ze dus aan elke eredivisieclub. Uh, de eredivisieclub die althans vrouwenvoetbal in het vaandel heeft staan? Ja. En die 150.000 euro plus die 50.000 euro is genoeg om jullie in het leven te houden? Ja, dan hebben we een begroting van twee ton en daar uh, kunnen we het hele jaar uh, mee rondkomen. Sterker nog, op het moment dat het niet lukt, dan gaat die hele vrouwencompetitie niet door, toch? Dat klopt, want wij uh, zijn eigenlijk de zesde club. En een, uh, nou ja, een normale competitie moet toch wel bestaan uit uh, zes clubs. En uh, kijk, als wij stoppen inderdaad, dan uh, kan het zo zijn dat de hele Eredivisie stopt. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Ben jij goed, Jurieke? Dat is goed, goed genoeg denk ik. Wat speel je? Ik ben uh, centrale verdediger. Uh, je beukt? Oh, ik, af, uh, ik beuk af en toe. Als het nodig is kan ik heel goed beuken. En wie zijn de scorenden? De scorende bij ons, uh, Sylvia Smit, Janice van der Zanden. Dat zijn wel onze topscorers. Ja, het is een uh, wel overwogen team, een goed team. Wat hebben jullie uh, uh, gepresteerd afgelopen seizoen? Afgelopen seizoen, nou, uh, de competitie is nog niet afgelopen. We staan op dit moment op de vierde plaats en uh, nou ja, we spelen dan voor een plekje bij de top drie. En, dan en we beker, staan in natuurlijk. de bekerfinale op uh, 21 mei, dus dat is een hartstikke goed resultaat tot nu toe. En waar vindt die bekerfinale plaats, als ik kan kijken en uh, dat ik de weg weet? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, want in principe mag Jereveen het organiseren en we hopen natuurlijk dat we in het stadion spelen. En tegen wie spelen jullie? Wij spelen tegen AZ. Ik heb het namelijk allemaal niet bijgehouden. Ja, AZ stopt er ook mee. AZ stopt er ook mee, dus dat is op zich wel een uh, mooi affiche. Als je dan Hoezo? toch de Veen en AZ... Die zijn uitgevoetbald. Nou ja, wij hopen dat we zelf niet zijn uitgevoetbald. Maar die dames van AZ die kunnen toch hetzelfde doen als jullie doen? Die kunnen toch ook met de pet rond, of niet? Nou ja, wij hebben nu de kans gekregen vanuit de directie. Dus de directie zegt van, nou, als jullie wel 50.000 binnenhalen... mogen jullie nog verder. En die kans heeft AZ volgens mij niet gekregen. Nee, Geert-Jan Verbeek van, van, uh, van AZ, trainer... Die, vond, die vindt het ook eigenlijk niks, hè, dat vrouwenvoetbal? Nee, volgens mij zit er niet echt een voorstander van... Uh, wat ik zo begrijp in verschillende media. Nee. Hij heeft het nogal laatdunkend uitgelaten. Ja, ja. Heel erg laatdunkend zelfs, vind ik. Ja, en dat voor een oud Heerenveen trainer. Ja, dat is wel jammer. Maar ja, ieder zijn eigen mening, denk ik dan maar. En uh, hoven dat de rest er anders over denkt. Nog 5500 euro hebben ze nodig. Donderdag moet het binnen zijn. Ja, dat klopt. Nou, dat, dat gaat makkelijk, hè, denk ik. Nou, makkelijk weet ik niet, maar ik heb wel de volle overtuiging dat het gaat lukken. Maar dat geld is nog wel nodig. Jorike Olde-Lohuis, Olde aanvoerder van het vrouwenteam van het Sportclub Heerenveen. Hartelijk dank. Bedankt. Oh, ga je kijken naar Schalke 04 Manchester United vanavond? Jazeker. Wat wordt het? Ik denk, nou, ik hoop 1-0. Nou, oh, een doelpunt van Raoul. Ja, die kans zit er wel dik in, denk ik. Topscorer uit de Europese competitie. Raoul ja. van Schalke tegenover de man die in 49 Champions League duels... nog geen doelpunt tegen heeft gehad. Onze eigen Van der Sar. Inclusief voorbeschouwing vanavond vanaf kwart over acht op Nederland 3. Dag Rieke. Op Nederland 2 Breingeheim, het populair wetenschappelijk programma... van Omroep Max, gepresenteerd door Charles Groenhuizen. Het gaat vanavond over het babybrein. We hebben namelijk lang gedacht dat de babyhersenen... bij de geboorte al ongeveer klaar waren. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Want in de eerste jaren wordt er nog een gigantisch communicatienetwerk aangelicht. Om vijf voor half tien op Nederland 2. En dan nog de 2000ste uitzending van Man bij het Hond. Doen jullie zonder twijfel iets aan een lunch, of niet, Jurgen van den Berg? Ik zou dat niet weten. We kregen vanmorgen wel gebak op de redactie. Ja, want de hond is jarig. Dus ja. hij trakteert. Al dus eindredacteur Nee, dat hebben ze nu al gedaan. Nu. Dat kan ik bevestigen. ECV AD. Gaat door. Wij gaan straks praten over het blad uh, MED. Dat was uh, heel lang uh, was dat al in Nederland. Dat is een tijd weg geweest, maar dat komt dus terug. Inclusief de icoon Alfred E. Neumann, dat gekke mannetje. En uh, de stelling straks in Stam.nl om half twee. De VN moet Syrië op dezelfde manier behandelen als Libië. En die wordt verdedigd door? Door Jan, Henk Jan Ormel van het CDA. Dank je. Surf naar de gids.fm. Zo meteen lunch op deze zender. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond en morgen om half negen... De halve finales van de Champions League. Ja natuurlijk, nee, natuurlijk niet. Schouten vier, Manchester United. Wat hebben wij gezien? Wat heeft de assistent gezien? En Real Madrid, Barcelona. En Paast over de hele, die heeft hem aardig aan. Geeft de linkerkant mee, druk de vriendbal laag. Wow! Hohoho! Ho, ho! langs de lijn, vanavond en morgen om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.